10 uur. Dit is Radio 1, met Wouter Körpershoek. Zometeen in Goedemorgen Nederland, de algemeen directeur van Heineken, Philip de Ridder. Maar nu eerst het NOS Journaal met Dorald Meegels. In Rotterdam is het pand van een projectontwikkelaar beklad met leuzen. Op het pand van Van Omme en De Groot staan teksten gekalkt als... Stop deportations and everybody wants to be with his family. De projectontwikkelaar was betrokken bij de bouw van het uitzetcentrum op Rotterdam Airport. Daar worden illegale vastgehouden tot ze worden uitgezet. En de bekladdingen lijken daar dan ook tegen gericht. Sinds vrijdag is in Rotterdam het No Border Camp gaande... waar activisten protesteren tegen het asielbeleid. Een woordvoerder van de activisten zegt niet verantwoordelijk te zijn voor de bekladding. Het is niet vanuit het kamp georganiseerd, maar het zijn... Uh, ja, ik kan me voorstellen, ik niet flauw zijn dat het uh, toch wel mensen vanuit het kamp zijn. De Chinese mededingingsautoriteit heeft Friesland Campina een boete opgelegd van bijna 6 miljoen euro. Vijf andere melkpoederproducenten moeten samen in totaal 85 miljoen euro boete betalen. De bedrijven hebben volgens China de prijs van babymelkpoeder opgedreven door distributeurs minimumverkoopprijzen op te leggen. De prijzen van buitenlands melkpoeder zijn in China flink gestegen sinds het schandaal in 2008 toen een aantal baby's overleden door vervuild Chinees melkpoeder.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 De brand op de internationale luchthaven in de Keniaanse hoofdstad Nairobi... kan ook voor Nederland economische gevolgen hebben. In Kenia worden veel rozen gekweekt voor de Nederlandse markt. Als het vliegveld een paar dagen dicht blijft... kan dat gevolg hebben voor de rozen in de winkel... zegt directeur van zijverde van de Dutch Flower Group. Er zijn nog wel rozen, maar misschien in iets mindere aantallen. Laten we zeggen, als er normaal 100 bos in de winkel staan... staat er misschien 60 bos in de winkel. Door de brand heeft KLM de vlucht geannuleerd... die vanochtend om kwart over elf zou vertrekken naar Nairobi. Het is nog niet duidelijk of er morgen wel weer gevlogen kan worden. Het weer in het noorden nog wat zon, maar geleidelijk raakt het overal bewolkt. Vanuit het zuidoosten gaat het regenen. In het oosten kan het ook onwieren. Morgen weer droog en wat meer zon de dagen daarna. Af en toe een bui. De temperatuur blijft net boven de 20 graden. Zometeen direct na de ster in Goedemorgen Nederland. Brein sportieve ouderen functioneert beter. Nee, zo kan ik het niet lezen. Iets verder weg, Henk. Zo. Nee, nog verder. Zo. Nee, nog verder. Zo dan? Ja, prima. Wil jij de krant na mij?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 Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen, Nederland. Wouter Kurpershoek. Hoe krijgt Heineken ons weer aan het bier? En de hersenen van ouderen die veel bewegen, functioneren beter. En het ochtendumer van Koos Postema. Het is 6 minuten over 10. Dit is het vervolg van KRO. Goedemorgen, Nederland. Deze hele zomer praten we met iemand in of achter het nieuws. En vandaag is dat Heineken-topman Philip de Ridder. Want het is een hete zomer, ook voor de bierbrouwers. Door een extra belasting gaat inmiddels 5 euro per kartje bier naar de overheid. En het gevolg is volgens veel brouwers dat we minder bier zijn gaan drinken. Meneer de Ridder, goedemorgen. Goedemorgen. We gaan meneer. over bier praten. Ja, het Komend leuk. Uh, kwartier, leuk. Juist op die ene dag... Dat het slecht weer is. Uh, nou, in, dit is nog Nederland. geen slecht weer vergeleken met vorig nou, jaar. Ik heb hoor. buiten nog niet kunnen kijken, maar het gaat vandaag uh, regen. En dat is onmiddellijk te merken, toch ook? Als het slecht weer is, drinken we nou, met be, minder bier. Bij regen zijn de terrassen wat minder vol, dat is ook logisch. Maar op zich, als je het vergelijkt met de vorig jaar, de zomer... dan, dan hebben we niks te klagen. Vanaf juli, hoor. Uh, tot juli was het weer in Nederland echt niet goed. En, las ik, ook minder bier verkocht. Ja, de, eerste, de consumptie uh, per hoofd van de bevolking daalt in Nederland... Uh, dat zijn trends die zijn al jaren bezig. Eigenlijk drie hoofdzaken daar uh, te onderscheiden. Aan de ene kant vergrijzen we. En we weten dat iemand uh, van 18 tot 35 jaar, die drinkt wat meer bier nou, die dan ouderen... iemand. wordt, ga je minder bier drinken. Klopt. Hè? Dus oudere consumenten drinken wat minder bier en vaak wat sterker. Dus daarom zie je ook speciaal bieren nu stijgen in de markt. Uh, tweede trend is natuurlijk gewoon verantwoord alcoholgebruik. Dus mensen gaan steeds normaler om met alcohol. Wat wij heel goed vinden. Maar het leidt wel het kost tot een het, ja. het kost wel wat volume. Ja. Uh, en, en de derde megatrend is eigenlijk uh, ook de, ja, de nieuwe mede-Nederlanders. Die vanuit hun geloofsovertuiging wat anders tegen alcohol aankijken. En die drinken dus de Dus de samenstelling van de bevolking heeft ook invloed op dat biergebruik. Zeker. Eh. Zeker. Maar dan komt die hete zomer, dan wordt dat onmiddellijk weer rechtgetrokken? Nou nee hoor, het wordt niet geheel uh, rechtgetrokken... want het eerste half jaar was gewoon heel nat en, en koud ook. En dan zie je echt dat, dat de horeca leidt. Uh, maar de, de belangrijkste reden waarom de horeca leidt... is dat gewoon het consumentenvertrouwen heel laag in Nederland is. En daar heeft met name de horeca last van. Dus mensen drinken meer thuis. Dat is een trend die zie je in heel Europa. Men gaat vanuit naar thuis. Maar nog wel een het biertje, toch? Of? Zeker, zeker nog het biertje. Maar nogmaals, de, de groep drinkers daalt in aantal. Dus je moet op zoek naar nieuwe consumenten en dat doen wij ook. Ja, nog even wat cijfers. In 2001 dronk een Nederlander gemiddeld uh, zo'n 80 liter bier per jaar. In 2010 is dat 6 liter minder. Dat moet u dus merken. Hè, in ja, zeker. En, zeker. En Totaalmarkt daalt. Is dat dan ook gelijk crisis in de directiekamer van Heineken? En... Nee hoor, wij zien dat als een grote uitdaging. Het is ook geen verrassing. Je kon dit gewoon voorspellen en het gaat nog wel even door. Want die vergrijzing zet nog wel even door de komende twintig jaar. Maar je moet dus op zoek naar nieuwe proposities voor de consumenten... die je nu nog niet in je portfolio hebt. Want hoe krijg je mensen weer aan het bier dan? Wat is nou, dan goed goed goede luisteren naar of... ze. Dus goed naar hun, hun, hun behoeften kijken via marktonderzoek. En wij weten bijvoorbeeld dat uh, een heleboel vrouwen geen bier drinken. Dus we hebben binnen, binnen onze kamer, directiekamer gezegd... ja, wij moeten toch op zoek naar nieuwe consumenten. Nou, er zijn een paar trends, eh, onder andere vrouwen, maar ook ouderen. Maar vrouwen die drinken dus minder bier. Teruggezegd, gezegd, een aantal jaren geleden... we gaan bruggen bouwen naar die consumenten toe... die nu witte wijn drinken of water of whatever. En we hebben dus cider geïntroduceerd, chills, is een drankje... Eh, wat heel erg eh, gefocust is op vrouwen... En daarnaast hebben we Is zoete zo bier op de markt gebracht. Ja, Giles slaat echt uh, alle records dit jaar. En met name de introductie van de rode variant doet het heel goed. Maar daar staat dan niet meer het woord Heineken op? Nee. Nee. Dus dat, als consument heb je in ieder geval niet het idee dat je iets van Heineken drinkt op nee, dat moment. Maar dat maakt me natuurlijk niet uit, nee. want het geld komt dan uh, toch. Uh, nou, het gaat wel niet meer. alleen om geld, ik wil heel graag een gezonde business neerzetten. Nou ja, en daar een lofzonder uh, hebben, maar waar ook gewoon geld wordt verdiend. Uh, zeker. Is dat raar om met zo'n groep bestuurders te zitten met het idee van hoe gaan we mensen nou aan de, ja, toch een beetje aan de alcohol? Houden. Nou, dat, dat is het niet. Hè. Je moet op zoek naar. Het is, toch, het is toch niet een product waar je. Nee, je moet op zoek naar die consumentenbehoeften. En als je nu kijkt wat er groeit in de markt de laatste vijf jaar. is het met name alcoholvrij en laag-alcoholische dranken. Dus uh, de hit van deze zomer is Amstel Radler. Dat is een 2% bier met citroenwater gemengd. Zeer verfrissend. Ja, en sinds dat zonnetje is gaan schijnen vanaf begin juli. gaat het ook door het dak. We hebben zelfs leveringsproblemen. Dus dat zegt genoeg. Maar eigenlijk zegt u, we zijn een bierbrouwerij die steeds minder alcohol Nou, er is een verkopen. trend naar minder alcohol. Hè. Van, vanuit verantwoord alcoholgebruik zie je dat mensen ook proposities zoeken overdag... waar gewoon minder alcohol tot geen alcohol in zit. Dus alcoholvrij is een groeiend segment. Wiekse Witte 0.0, Wiekse Rosé 0.0, Jills 0.0. En dat zijn allemaal proposities waar wij nieuwe consumenten mee aantrekken... zodat we een gezonde business houden. Dan komt die extra belasting van 5 euro voor een kratje? Nee, het is op dit moment betaalt de Nederlandse consument als hij in de aanbieding bij een grote supermarkt. een kratje bier koopt voor 10 euro. dan is daar inmiddels 5 euro bierbelasting op. Nou, we hebben uur gezegd. Dat je het weer moet afdragen. Ja. Ja, dat is btw en accijns, alcoholaccijns. En de overheid is eigenlijk met een beleid bezig... dat ze die consument elke keer in haar portemonnee raakt. Het gaat elke nou, keer om En ervoor wil zorgen, net zoals met roken wellicht... om die consument ervan bewust te laten zijn... dat je iets gebruikt wat niet goed voor je is. Nou, dat is niet waar. Hè? Dus, dus verantwoord alcoholgebruik, normaal gebruik van alcohol... past gewoon in een gezonde leefstijl. Er is maar 1 op de 20 van de Nederlandse consumenten die niet goed met alcohol omgaat. Dus wij zeggen, ja, die 19 van de 20 consumenten moet je niet raken elke keer in zijn portemonnee... door accijnzen te verhogen of btw te verhogen. Het wordt zo, laat, zo langzamerhand echt een onbetaalbare luxeproduct. Maar... En wij vinden dat als je tot 6 uur hebt gewerkt, net zoals jij Wouter... en je gaat op een gegeven moment naar huis en je wil lekker op de bank een biertje kunnen drinken... dan moet je niet bij, bij jezelf hoeven denken dat de helft inmiddels naar vadertje staat gaat. Vaar je staat moet zelf saneren. En zelf haar kosten in bedwang houden. Ja, maar en niet alle lasten. staat verzwaringen. heeft ook een verantwoordelijkheid. Toch dus naar, Die verantwoordelijkheid. Naar luister. 1 op de 20 gaat dus, volgens de onderzoeken, niet helemaal verantwoord om met alcohol. Daar zit een grote groep jongeren in. We zijn. Zeer ondersteunend aan de Nederlandse overheid. We hebben een samenwerkingsverband met VWS om de leeftijd naar 18 op te trekken. Daar zullen wij als alcohol producerende branche ons beste beentje bij voorzetten. Dat doen we ook van alles. We gebruiken de logo's. zijn in overleg. Wij vinden ook dat die grens naar 18 moet. Hoe vermoeiend is het voor u om deze discussie iedere keer weer te moeten voeren? Nou nee hoor, ik, ik zie dat als zijn. een uitdaging. Want het gaat ook goed. De jongeren drinken steeds minder in Nederland. We komen van een, een, een tien jaar geleden van een positie in Europa... waar we echt in de onderkant van, de, van de, het recht rijtje zaten. Als ik het zo mag zeggen. Ja. En nu zitten we gewoon in de middengroep. En alle inspanningen die we met z'n allen... Hè, dus overheid en andere stakeholders, alcoholproducenten... die we met z'n allen leveren, dat werkt echt goed. En ik ben ook blij dat het onderwerp nu... Op tafel komt tussen ouders en kinderen. Want daar zat het. Bent u nog steeds voorzitter van de Stichting Verantwoord Alcoholgebruik? Ja, ja, al jaren. Dat zijn de brouwerijen zelf. Hè, die zo ja, en, en ook de alcoholbranche. Dus wijn is vertegenwoordigd, maar dat gedestilleerd. dat is ook wel een beetje, ja, toch een hele goede PR om als brouwerij te kunnen zeggen... kijk, we zijn ook heel erg voor verantwoord alcoholgebruik. Nou, weet willen... u, dat, dat zit in onze genen. Wij, wij hebben er niets aan als mensen onverantwoord ja, met ons op product omgaan. En u moet u ook praten. Morgen praat u over... we moeten de mensen toch weer aan de een of andere vorm van bier, van alcohol, krijgen. Want anders halen we onze omzetten niet. En s'middags praat u over... Ja, maar, ja, misschien moeten we wel al zei... maatregelen nemen om dat weer te, te, te dimmen. Ja, wat ik net al zei, je gaat dus op zoek naar nieuwe consumenten... en nieuwe gebruiksmomenten. En dat doen we dus juist via alcoholvrij. Hè. We zijn ooit eh, eind tachtig jaren eh, als, als categorie alcoholvrij... een beetje om zeep geholpen door Joep van het Hek. We zijn ja. nu twintig jaar verder. Eh, het mag weer, hè? De brouwers weten echt goede producten te brouwen... in de Nederlandse biermarkt. En, en Heineken doet echt haar best... om dit soort proposities naar die consument te brengen. En die vindt het ook lekker, dat zie je ook, het stijgt. En dan... Dan dragen wij dus ook weer een steentje bij aan verantwoord alcoholgebruik. Hoe gaat het met Heineken in het uh, buitenland? Want in de gemiddelde hotelbar ergens in Tokio of New York. Ja, als je daar Heineken bestelt, dan is dat buitengewoon hip. Was het in ieder geval uh, dat heel erg hip. Is dat nog steeds zo? Of ja, dat is heeft absoluut. het moeilijk. Nee, nee hoor. Heineken heeft het zeker niet moeilijk internationaal. Um, het leuke is, ik werk zelf al 30 jaar bij Heineken. En wat je gezien hebt de laatste 10 jaar. Vlak na de eeuwwisseling waren we een beetje het lelijke eentje van de consolidatie in de biermarkt. Iedereen zei, Heineken doet niet mee, kan niet naar de beurs, kan geen vermogen ophalen. En als we nu tien jaar verder kijken, dan zie je dat de internationale spreiding van ons bedrijf fantastisch is. We hebben net een hele grote uh, uh, overname gedaan in de Far East, waarbij we onze partner hebben uitgekocht. Dus we zijn nu echt... Uh, uh, baas en eigen huis, zoals dat zo mooi heet... in een sterke groeimarkt in het Verre Oosten. Dus je ziet dat de spreiding van, van Heineken over emerging markets... en mature markets veel gezonder is dan, dan tien jaar geleden. Dus het gaat heel goed met ons bedrijf. U hoeft... U zelf nooit te introduceren natuurlijk. Hè? Als, het, als u zegt, van ik ben van Heineken wereldwijd. Uh, is dat onmiddellijk duidelijk waar ja, u dan joe, voor staat? Dat is een vrij ik, gemakkelijke ik, ik, ik, introductie. Ik heb uh, een poosje in het uh, buitenland gewerkt. En wat je altijd moet realiseren is dat het het merk is en niet de persoon. Want anders ga je een beetje naast je schoenen lopen. Want deuren gaan inderdaad vrij makkelijk ja, open. Dus dat geef ik toe. Ik heb begrepen dat er weer een Heineken in het bedrijf actief is. De dochter van meneer Heineken, van Freddy Heineken... die was op de achtergrond altijd uh, actief. En nu is haar zoon op een managementpositie beland? Nou, niet dat ik weet. Wat ik wel weet is dat, uh, net zoals uh, mevrouw de Cavaglio... Uh, haar zoon nu ook een rol heeft gekregen in een van de raad van commissarissen. Dus, maar dat is dan toch weer een Heineken... Ja, maar het is geen actieve betreft. managementbaan. Hij zit in de raad van commissarissen van Heineken Holding. en dus eigenlijk, eigenlijk toezicht op. Klopt. En is dus volledig betrokken bij het reilen en zeilen van de onderneming. Want hij ziet alles langskomen, net zoals zijn moeder. Want die zit in dezelfde holding in de Raad van Commissarissen. Wordt hij nog anders behandeld binnen zo'n Raad van Commissarissen... dan alle andere commissarissen? Omdat nou, hij ik dan zit dan toch, niet ja, bij die commissarissenvergadering, nou, dus goed, ik heb kent, geen uh, idee. Ik ken zowel zijn moeder als, als hij zelf. En ik weet zeker dat hij dat niet zou willen. Is er contact tussen u en de familie Heineken? Nou, het, het laatste contact was met de introductie van de Heineken Starbottle... de groene retourfles die we geïntroduceerd hebben. Wat echt een groot event was in Nederland. En we zijn van de standaard bruine fles overgegaan naar de groene fles. En daar was uh, zowel meneer als mevrouw de Cavaljo aanwezig... en heeft die fles ook in ontvangst genomen. En dat was echt emotioneel. Uh, ook voor haar, want ze kwam terug op de brouwerij... waar ze vroeger met haar vader als klein kind tijdens de bouw van die brouwerij, begin 70 e jaren, altijd rondliep. Dus het was een hele emotionele, bijna familiegebeurtenis. Maar ze hebben toch ook nog steeds invloed... want ze zijn minderheidsaandeelhouder van Heineken. Nou, De, de constructie is als volgt, hè, die is redelijk transparant. Uh, dus dat kunnen we ook alle luisteraars, als ze dat willen, gewoon googelen. Maar um, de familie heeft samen met nog een andere familie, de familie Hoyer... een belang in Heineken Holding... En Heineken Holding heeft weer een belang in Heineken NV. Dus eigenlijk met een getrapte structuur... Uh, zijn ze zeer betrokken bij de onderneming. Dus als er gevraagd wordt door iemand in het buitenland... is er nog een Heineken bij Heineken betrokken, dan kunt u volmondig ja zeggen. Ja, en dat zeker. gaat ook door nu met deze kleinzoon... die via de raad van commissaris uh, meekijkt ja, over klopt, uw schader, Correct. Uh, eigenlijk. Ja, en dan een heel belangrijk punt... Uh, zeg ik ook als regelmatige cafébezoeker... u bent niet heel populair in heel veel cafés bij de eigenaren ruzie, burgcontracten, hoe kan dat? U bent ja, afhankelijk van die cafés en ondertussen ruziet u ja, met nou de mensen we, die uw bier moeten verkopen. Dat is niet helemaal waar. Hè? Er zijn, nou, uh, u praat niet eens meer met Horeca Nederland. Uh, ja, daar wil ik zo nog wel wat over zeggen. Maar even terug naar die ondernemer. Er zijn door Koninklijke Horeca Nederland... Laat ik me eerst Sorry. vragen. Schrikt u van het feit dat er, dat er echt... Een, ja, uw naam wordt niet met veel liefde genoemd in de. Nou, cafés. Dat is dat is gewoon niet correct wat u zegt. Niet dat ik uh, over bezoek ik dat de verkeerde mijn... café's, Dat kan. Nou, weet u, dat weet ik niet. Ik hoop dat u er met veel plezier heen gaat. Dat doe ik ook als ik de horeca inga. Maar de discussie met koninklijke horeca Nederland heeft is gegaan de afgelopen twee jaar over of de markt nu wel of niet op slot zat. Nou, laten we het eerst even uitleggen voor luisteraars die iets minder vaak ja. in café komen. U sluit contracten met café-eigenaren. En u geeft ze geld, u geeft ze een biertank, u geeft ze zelf soms een band. Uh, en in ruil daarvoor moeten deze café-eigenaren uw bier schenken. Maar vervolgens kunnen ze niet meer van u af, als ze dat willen na een aantal jaren. Ja, dat is het grote misverstand. Heineken heeft sinds 2000 overeenkomsten met horeca-ondernemers overeenkomsten die wij sluiten, zijn met twee maanden opzegbaar. In tegenstelling tot de concurrenten. Dus als je met andere grote brouwers, zoals AB InBev, Grols of Bavaria contracten sluit als horeca-ondernemer, dan zit je vijf jaar vast. Ja, maar het gaat en om die bij die ons zijn ze gewoon opzegbaar. Op het gaat om die kleine lettertjes waar dan iedere keer onduidelijkheid over bestaan. Nee, er, er zijn geen, bij ons geen kleine lettertjes in onze overeenkomsten. Elke ondernemer heeft een opzegtermijn van twee maanden. Afgezien van wie er, gelijk, van wie er nu gelijk heeft. Vindt, het is natuurlijk wel nou, het dat gaat niet die... om gelijk hebben. Het is onderzocht door de Autoriteit Consument en Markt... op verzoek van Kolenkool Horeca Nederland. En, en, en Autoriteit Consumenten en op... Markt heeft een rapport gemaakt... Opgestuurd naar de Tweede Kamer, wat kristalhelder maakt hoe de situatie is en, en met volledige van transparantie praat, van de markt. Toch praat een van de grootste bierbrouwerijen ter wereld niet met zijn verkopers in het land, de café-eigenaren? Nou, wij praten wel degelijk met onze ondernemers. Ik heb 150 vertegenwoordigers. Nou ja, de horeca ik Nederland. Op het uh, u, dat gaat niet goed tussen u en, tussen nou, u en ik vind, horeca in Nederland. Ik vind met name de houding van de van de directeur van Koninklijke Horeca Nederland... naar de branche toe, vind ik niet juist. Als wat wat rapport, stoort u vooral? Nou Zijn eerste reacties op vele zaken die plaatsvinden in de horeca. Hij heeft uh, op zijn verzoek nogmaals... Koninklijke Horeca Nederland is een rapport geschreven... door Autoriteit Consumentenmarkt. En de eerste reactie van Lodewijk van der Ginten was... toen dat rapport er lag, ze hebben het niet begrepen. Ja, ik vind dat wat merkwaardig. En daarnaast, weet u, ik heb ook meegemaakt dat er een incident was met een horeca-ondernemer in de stad Utrecht. Uh, Dikke Dries, dat heeft ook alle pers gehaald. En hij begint dan dat de brouwerij Heineken zich zou moeten schamen. Terwijl hij niet weet hoe de zaak inhoudelijk is. Nou, dat vind ik niet juist. Nou, het enige wat ik er nog over zou kunnen zeggen. is dat er uh, een beeld bestaat van Heineken. dat als u dwars wordt gezeten, dat u dan de mogelijkheden en de tijd en het geld hebt om een batterijadvocaten in te zetten... waar zo'n kleine café-eigenaar die een probleem met u heeft... toch niets meer tegen kan inbrengen. U de powerplay en daardoor misschien ook een beetje de arrogantie van Heineken stoort. Ja, ik ben het daar niet mee eens. Als er onderzoek gedaan wordt op verzoek van Koninklijke Horeca Nederland... door professor Leeflang en daar blijkt dat een hele grote meerderheid... van alle geïnterviewde horecaondernemers tevreden is over haar relatie met de brouwer... en niet alleen Heineken, maar ook mijn conculega's in de markt... ja, dan zeg ik, KN, ga nou toch eens een beetje luisteren... maar naar je gelijk eigen hebben en gelijk krijgen is niet altijd hetzelfde. Ja, maar dat ben ik gewend in dit vak. Dat maakt me niet zoveel uit, hoor. Ik zal het altijd over de inhoud blijven houden... en mensen moeten gewoon zich goed verdiepen in die markt. En ik ben al tien jaar lang een voorvechter van een vrije markt... waarin ondernemers gewoon kunnen kiezen met opzegtermijnen van twee maanden... voor de speler met wie ze zaken willen doen. Drinkt u zelf nog bier? Zeker. Hoeveel per dag? Nou, ik drink een flesje of drie per dag. En ik zit dus in die groep... nog binnen de norm van uh, de Stichting Verantwoord Alcoholgebruik? Uh, ja, mits je even wat tijd ervoor neemt. En dat doe ik graag, want ik geniet ervan. Goed. Philip de Ridder was dat. Uh, u bent de algemeen directeur van Heineken. Dank u wel. U was te gast bij ons in de studio om te praten over bier... En dat ja, moet dan toch weer tot ziens. een beetje meer gaan drinken, heb ik begrepen. Zometeen, het is nu wetenschappelijk bewezen: ouderen die veel wandelen, fietsen en tuinieren houden ook hun hersenen fit. Maar nu. Maar eerst toch een tumeur van Koos Postema. Door het warme weer zijn er nu al heel veel heethoofden in ons land. Onder hen zijn er die willen dat Nederland de Olympische Winterspelen in Sochi boycott. Want in Sochi, Rusland, is er een anti-homo-wet. De Russische sportminister zegt niet tegen homo's te zijn... maar ze moeten hun geaardheid niet uiten. Lijkt me ook niet makkelijk op schaatsen of skis. De anti-homo-wet in Rusland bestrijd je natuurlijk niet... door zo'n sportboycott. Dat is te kort door de bocht. En Sven Kamer ging al eens een keer te kort door de bocht... tijdens de Olympische Spelen. Laat die Sven en al die ijsjongens en meisjes... nou toch met rust in Sochi. Ook de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond... bekommert zich plotseling om homoseksuelen in de sport voetbal. Uit de kast, jongens, roept voorzitter Michael van Praag. En dan, Michael, hoe zal het volk op de tribune reageren? Want heus. Er worden nog steeds antisemitische liedjes gezongen... dodelijke ziektes toegewenst vanaf de tribune... en moeders toegeschreeuwd als waren zij prostituees. En homo is nog steeds een tribunescheldwoord... En hoe moet het op die honderden gewone velden, Michael? Terecht trots ben je op het feit... dat er 35.000 voetbalwedstrijden per weekend worden gespeeld. En, zegt hij, Michael van Praag... 1 tiende procent vertoont enige heibel. Weinig dus, zegt hij. Maar 1 tiende procent is 35 wedstrijden. Een man of 800 dus bij elkaar, minstens. En daar zijn erbij die om levensbeschouwelijke redenen, onder meer, anti-homoseksualiteit zijn. Uit principe dus, of gewoon de rest uit oud-Hollandse domheid. Hoe moet het dan met onze homo-voetballer? Ik weet het niet. Praktisch gezien, gewoon in het leven bij de clubs, in de kantines, op de velden, in de stadions... daar zal het er voor de jongens niet gemakkelijker op worden. En dan zeg ik het voorzichtig. Hoe moet dat dan wel? Uit de kast. En dan? De KNVB zou ook dat moeten vertellen. Maar dat doen ze niet. En dat wij koos Postema. Morgen het ochtendhumeur van Henk Spaan. Simon, I got no I got life. Ouderen die veel wandelen, fietsen en tuinieren hebben een betere kwaliteit hersenen dan leeftijdgenoten die weinig aan beweging doen. Dat blijkt uit onderzoek van het UMC in Nijmegen. Frank-Erik de Leeuw, goedemorgen. Goedemorgen. U bent neuroloog en u ja. heeft het onderzoek geleid. Ja, wat ja. doet dat sporten en tuinieren met onze hersenen? Nou, we hebben gezien dat inderdaad uh, hele lichte lichamelijke activiteit, die vrijwel iedereen in het dagelijks leven heel makkelijk kan doen, dat dat een gunstig effect heeft op de kwaliteit van de verbindingen van de hersenen. Dus zoals we allemaal misschien nog wel weten, zitten aan de buitenkant van de hersenen, zitten hier hersencellen, maar die hersencellen die kunnen eigenlijk alleen maar goed functioneren als ze optimaal in verbinding staan met elkaar. En daar schuilt nou juist het probleem. Bij het ouder worden, dan wordt de kwaliteit van die verbindingen minder bij de meeste mensen. En we hebben nou gezien dat mensen die veel bewegen, veel sporten, dat de kwaliteit van die verbindingen, eigenlijk op een goed niveau blijft. En op wat voor manier gaan die hersenen vervolgens dan beter functioneren? Wat kun je dan nog goed? Nou, de, wat ik al zei, de, de kwaliteit van de vezels, van de verbindingen... die, die blijft op een goed niveau. En, en onze verwachting is, en dat is vervolgonderzoek wat we moeten gaan uitvoeren... is dat dat dus ook beschermt. ...tegen ziekten die, we, die ontstaan als mensen verouderen. En dus wat veel, bijvoorbeeld. bijvoorbeeld hè, wat je al veel ziet bij het verminderen van de kwaliteit van, dat, van de hersenen... ...is dat mensen langzamer gaan denken, langzamer gaan lopen... ...langzamer kunnen gaan handelen. En de gedachte is, als je dat dus kunt beïnvloeden door bewegen dat dat een gunstig effect heeft natuurlijk op deze klachten en misschien wel de klachten kunt uitstellen. Zijn er bepaalde gebieden in de hersenen waar bewegen meer invloed op heeft? Ja, het, het aardige is dat we dat met name in het, in het voorste gebied van de hersenen zien. Dat is ook het deel wat het meest kwetsbaar is voor deze verouderingsverschijnselen. Uh, maar waarom nou precies bewegen op het voorste gebied nou zo'n invloed heeft, daar zijn we nog niet helemaal uit. Dus... Uw advies is, ga tuinieren, ga sporten, ga naar buiten. Dat zijn adviezen die we natuurlijk al jaren horen. Dus wat verandert er feitelijk? Nou ja, wat verandert wat er feitelijk? Ik denk dat, zo werkt wetenschap ook, dat we stukje voor beetje steeds dichter komen... bij het begrijpen van hoe veroudering werkt. En dit is niets meer en niets minder dan een vervolgstapje daarop. En dat kan uiteindelijk aanleiding zijn tot, ja, tot het bedenken van, uh, van therapieën... die zinvol kunnen zijn in het ver, ver, voorkomen of vertragen... Van dit soort veroudering. En kan een, een goede tegenpol zijn, bijvoorbeeld tegen medicijnen die we ook aan het ontwikkelen zijn. Dus die twee zaken die zou je tegelijkertijd kunnen gaan, uh, gaan gebruiken. En wat adviseert dokter de Leeuw? Een half uurtje per dag is genoeg? Nou, in ons onderzoek blijkt dat je toch wel tenminste een uur moet bewegen. Maar als geruststelling kan ik dan misschien zeggen dat je niet hoeft voor te stellen dat je moet voorbereiden op een marathon. Gewoon inderdaad wat u zegt, tuinieren, strijken, huishoudelijke dingen. Als je dat een uurtje per dag doet, dan is dat voldoende om je hersenen in goede conditie te houden. Frank-Erik De Leel, dank u wel. Graag gedaan. Dat was Neuroloog De Leel van het UMC in Nijmegen. Tot zover KRO, Goedemorgen Nederland. Meer informatie over dit programma kunt u vinden op onze website www.kro.nl. Zometeen hier op Radio 1, lijn 1 van de NTR, met Jeroen Wilaert. Ja, Wouter, dank u voor het overschakelen vanuit Hilversum. Wij zijn met lijn 1 met de bus weer eens in de regio, om precies te zijn, in Bokstol Om te gaan praten over het lot van uh, lokale en regionale media, de nieuwsbladen... En de omroepen. Ook zij worden getroffen door teruglopende inkomsten. Soms heel ernstig. En dat is niet goed voor de democratische berichtgeving. Vanuit Boksel dus. In de bus. Lijn 1 van de NTR. Dit is Radio 1. Nu eerst het NOS Journaal met Dorold Megels. In Rotterdam is het pand van een projectontwikkelaar beklad met leuzen. Op het pand van Van Omme en De Groot staan teksten als... Stop deportations and everybody wants to be with his family. De projectontwikkelaar was betrokken bij de bouw van het uitzetcentrum op Rotterdam Airport. En in Rotterdam is het No Border Camp aan de gang... waar activisten protesteren tegen het asielbeleid. Een woordvoerder zegt niet verantwoordelijk te zijn voor de bekladding... maar zegt erbij dat het haar logisch lijkt... dat er iemand van het No Border Camp bij betrokken is. In Zeewolde zijn twee honden doodgegaan nadat ze hadden gezwommen bij het Erkemederstrand. Vier andere honden zijn ziek geworden. Er is daar een zwemverbod ingesteld en het water van het Erkemederstrand wordt onderzocht. De Chinese mededingingsautoriteit heeft Friesland Campina een boete opgelegd van bijna 6 miljoen euro. En vijf andere melkpoederproducenten moeten samen in totaal 85 miljoen euro betalen. De bedrijven hebben volgens China de prijs van babymelkpoeder opgedreven door distributeurs minimumverkoopprijzen op te leggen. Dat zijn de hoofdpunten. En er is geen verkeersinformatie, dus hier op Radio 1 meteen door naar Bokstol. Dit is Radio 1. NTR. Lijn 1. Hier is Jeroen Willaert. Goedemorgen vanuit Prins-Bernardstraat in Bokstol, Brabant onder Den Bos We staan daar vlak voor uh, het uh, ronkende centrum van de journalistiek. Brabant Centrum heet de krant hier. En ik heb uh, toch tussendoor even belangwekkend nieuws uit uh, Hilversum... Want ze kunnen wel denken dat ze daar alles weten, maar dat is niet zo. Goed nieuws komt ook uit de regio. Uit de nieuwsbladen, maar ook van de lokale omroepen. Het voorbeeld vind ik altijd het verschijnsel van de zuipketen. Weet je wel, die containers waar jongeren zich helemaal vol laten lopen. Het verschijnsel stond al een jaar of tien uh, uitgebreid in de lokale persnieuwsbladen... en kwam pas daarna in de grote dagbladen en op de televisie. Dit is... Vanmorgen ons eer betonen, al die zogenaamde kleine media, ook omdat ze naar inhoud worden onderzocht door het Stimuleringsfonds voor de PES. Nee, het zijn niet allemaal suffertjes. Hoe denkt u daarover? Wordt u in uw stad, in uw dorp, in uw regio voldoende geïnformeerd over. reilen en zeilen bijvoorbeeld van de stadsbesturen. of zijn dorpsbesturen? Mist u het gemeenteraadsverslag helemaal, omdat er geen enkele journalist meer bij de raadsvergadering zit? Of geniet u ook gewoon van de kleine verhalen? Lekker van om de hoek. Staat niet in de Telegraaf, in de Volkskrant, maar wel bij u in het nieuwsblad, toch? 0800 1121. 0800 1121, dat is het nummer waarop u kunt meepraten. U kunt ook tweeten naar hashtag lijn1 en mailen naar lijn1-apenstraatje-ntr.nl. Uh, een van uh, de eerste mensen om het belang van local heroes uh, te onderkennen. Uh, dat zijn ze, nieuwsbladen, regionale omroepen. Ik moet denken aan uh, dat jonge, ambitieuze verslaggevertje... dat in de jaren 70 ooit op de tribune zat van het Zaterdagvoetbal... bij Dovo GVVV, ja, altijd beladen lokale derby in Veenendaal. En daarover schreef in de Rijnpost een goed nieuwsblad... voor voor Veenendaal en Renen en Omstreken. En die verslaggever, dat was ik. En later kun je dan nog eens een keer bij een bus... in de Prins Bernhardstraat. Ik ben notabene geboren op de Prins Bernhardlaan... realiseer ik me nu, in Veenendaal. In Prins Bernhardstraat voor het Brabant Centrum terechtkomen... voor lijn 1, totdat eind van het jaar dat weer ophoudt. Want uh, ook in Hilversum slaat het toe. Kut kunt het ermee eens zijn of niet, maar het gebeurt. En je moet ermee... Mee, mee dealen. Hans Dis aan de telefoon. Hans Dis, goedemorgen. Goedemorgen. Je bent directeur van de Olon, van uh, de Algemene Organisatie voor Lokale Omroepen in Nederland. Op vakantie, dus we gaan je niet al te lang ophouden met uh, vermoeiend gezeur over de situatie. Maar uh, uh, het is om te beginnen over de omroepen, die lokale omroepen, niet goed. Vertel. Nee, inderdaad. Kijk, het, het is inderdaad gezeur. Iedere keer weer als het over financiën gaat, en ik ben ook blij dat er veel aandacht is voor de inhoud, waar het werk om gaat, is het belang van die lokale journalistiek en de lokale media. Dat is precies het onderwerp wat je nu vandaag te pakken hebt. Maar het gaat inderdaad niet goed. Dat komt doordat er jarenlang een onderfinanciering plaats heeft gevonden van onze sector. En dan kom je in een vicieuze cirkel terecht, waarbij kwaliteit... Uh, negatief wordt beïnvloed door de middelen die je kunt inzetten daarvoor. En dat tijd proberen we nu te keren. Er is uh, um, niet... Need... Eén eensluidend beeld over de hele lijn, want ik heb hier een overzichtje aan de hand van de nieuwste luistercijfers. Uh, Omroep Friesland Radio heeft uh, een marktaandeel van dik 20 en uh, steekt er wat dat betreft uh, bovenuit. Uh, Groningen Radio Noord is met 30 naast Omroep Friesland verreweg het grootste. Uh, Radio, Rijmer, Radio Rijnmond staat op de derde plek. Um, en omroep Brabant, dan weer op 3 met 10 procent. Kortom, het beeld wisselt nogal, toch? Ja, dat klopt. Ik denk dat je, Wat je moet vaststellen is dat het beeld met name positief is... Wanneer, je spraak, wanneer er sprake is van een sociaal coherente groep van luisteraars. Dus zend je uit voor een gebied waar mensen dezelfde dingen meemaken... waar ze het nieuws interessant vinden van hun leefomgeving... waar ze wonen, waar ze werken, waar ze naar theater gaan, et cetera. En op die schaal zullen we het ook moeten organiseren. Dat is niet zozeer primair een financieel belang, hoewel dat natuurlijk ook eh, meespeelt. Maar vooral een belang van die, die luisteraar en die kijker eh, te bedienen met nieuws en informatie die hem of haar interesseert. En daar moeten we goed naar kijken. En ik denk dat de kijk- en luistercijfers, zoals jij die noemt, die onderschrijven dat, die ondersteunen dat ook. En dan zullen we zorgvuldig naar moeten kijken op welke schaalgrootte je dus lokaal en regionaal nieuws en informatie moet gaan organiseren, moet gaan brengen naar die kijkers en luisteraars. kijk even naar, uh, nogmaals naar Friesland en uh, Radio Noord. Uh, ik kom in die regio vaak, uh, bij Oerol kom je dan ook collega's tegen... van Oomroep Friesland. Uh, dat zijn wel degelijk uh, niets meer of minder dan huisvrienden. Die mensen uh, weten zich te binden aan de luisteraars. Gewoon ook door uh, heel erg geconcentreerd en overtuigd... Uh, komt te doen, verslag te doen van um, hun gebeurtenissen om de hoek. Zeker, dan heb ik, het dus weer over, dan heb ik het dus over de NME. inhoud, hè? Ja, nee, dat klopt. Kijk, beter een goede buur dan een verre vriend. Uh, iemand die dichtbij bij je staat, iemand een mediainstelling die dichtbij bij je staat, die kan meer voor je betekenen dan, uh, dan iets wat heel erg op afstand staat. Dat klopt. Hoe dat is... merken we iedere dag ook. Dat is ook de reden waarom er toch veel lokale omroepen zijn die een heel groot succes boeken in die rol in de maatschappij. En dat die doen... inderdaad dat platform bieden aan al die partijen in die regio, aan bibliotheken, aan theaters... aan culturele instellingen, aan sportinstellingen met name ook... om zich kenbaar te maken en de informatie te delen met het publiek. En dat doen ze met warmte en met vakkundigheid naast de nieuwsbladen. Maar daar zit toch ook een zekere spanning. Want het is wat dat betreft, net zoals bij de grote uh, uh, dagbladpers... Um, er wordt gekeken met een zekere uh, weerzin of vrevel naar die nieuwsbladen... of de gedrukte pers, omdat die de... Uh, omdat, er een concurrentie, omdat er een concurrentieverhouding bestaat. Ja, dat klopt. Uh, ik denk dat het zeer traditionele en ouderwetse benadering is. Uh, we hebben het over media die op alle mogelijke manieren... en alle mogelijke kanalen tot, uh, tot de burgers en tot de mensen komen... tot de consumenten komen. De media consumenten zit helemaal niet te wachten... op allerlei uh, strijd op dat, uh, op dat punt. En ik denk dat de toekomst veel meer... Nou ja, we bekennen het woord cross-mediaal zal zijn. Waarbij ik vind dat de publieke functie van de lokale omroep ook ten goede moet komen van de, de, de, de redactionele kwaliteiten en middelen voor bijvoorbeeld huis en huisbladen en, en regionale kranten. En dat is een publieke taak. En het is een publieke bodem ook die we nu hebben bereikt qua regionale en lokale journalistiek. En het is onze taak, omdat we mede publiek gefinancierd zijn. Om daar een bijdrage aan te leveren voor alle partijen. Niet alleen voor onze eigen instellingen, maar ook voor onze omgeving. Ook voor onze, nou ja, sommigen noemen het nog steeds concurrenten. Ik vind het gewoon absoluut collega's die beter zijn dan wat wij kunnen, namelijk de gedrukte. ...kanalen op een goede manier bedienen... Uh, ...en zij kunnen profiteren van de kennis en kwaliteiten die wij in huis hebben... ...om te zorgen dat hun journalistieke product uh, nog beter wordt... ...en met name het kanaal, het multimediale kanaal... Uh, ...ook uh, door hun gebruik kan, uh, kan gaan worden. Dan zegt Niels Bosman, een van onze vaste mailers en luisteraars... ...welkom in de economie waarbij alles gratis wordt... ...waardoor dus ook ontzettend hoge werkloosheidscijfers ontstaan. Ja, dat is iets waar jullie allemaal mee worstelen, toch? Ja, maar dit, kijk, dit is niet gratis. En uh, op het moment dat, dat je goede lokale content hebt, en daar hebben we grote aansprekende voorbeelden van, in Eindhoven, in Zenlo, omroepen die het buitengewoon goed doen, die veel meer geld binnenhalen uh, vanuit de markt dan dat ze vanuit uh, de, de, de kosten vanuit de overheid krijgen. Als je een waardevol product hebt, dan hoeft dat zeker niet gratis gebracht te worden. En lokale content is in dit enorme aanbod uh, steeds belangrijker uh, voor de consument. Ik denk ook voor de publieke omroep in zijn algemeen... dat uh, voor de Nederlandse publieke omroep... maar ook voor de lokale publieke omroepen geldt... dat dat lokale element, die, die content die voor onszelf is gemaakt... Die is dermate uniek dat je daarmee juist de concurrentie aan kunt gaan met alle andere partijen die ook vechten om de gunsten van die mediaconsument. En daar moeten we aandacht voor hebben en dat moeten we koesteren. En daarom is het ook zo van belang dat we die partijen die erbij betrokken zijn, onder andere die 500 professionals in onze sector, maar zeker ook die 20.000 vrijwilligers, die iedere dag weer betrokken zijn bij het vergaren van nieuws uit. De haarvaken van de samenleving. Dat we die op een goede manier faciliteren. Dat die goede instrumenten hebben. En dat die het best mogelijke product kunnen maken voor ons allemaal. Uh, uiteindelijk ligt daar de kracht van het publieke, ook het publieke element van de lokale omroep. En uiteindelijk is dat ook hetgeen wat we met z'n allen zouden moeten willen. Want zo gauw we die lokale journalistiek gaan verliezen, ja, dan leggen we echt de bijl aan de wortels van onze. En lokale democratie. Hans Disch van de directeur van de Oland. Dankjewel. Jij gaat nog even vakantie vieren. Maar je hebt ook al voldoende stof extra gegeven om door te gaan hier in de bus. Met onder andere Mark Kleuntjes, de hoofdredacteur van Brabant Centrum. En journalist en tekstschrijver Ad Moerman, initiatiefnemer van Nieuw, nieuws.nl. Goedemorgen um, Hier in de bus met Nogmaals dank aan Hans Disch Die heel duidelijk heeft verwoord De inhoud centraal Dicht bij de mensen Mark En dat doe jij onder andere in, uh, Hier in de Prins-Bernhardstraat met Brabant Centrum Klopt. Ik lees hier op de voorpagina Klinkers half jaar later eruit Hey Ja, breaking news ja, zeker. Maar het zal je maar overkomen dat de straat eruit ligt. Het zal je maar overkomen. En uh, wat onze redactie constateerde op een gegeven moment... is dat, uh, ja, dat een groot infrastructuurproject uh, ja, later uh, uitgerold gaat worden. Dat heeft gevolgen voor uh, honderden uh, be bewoners die langs die drukke straat woonden. Dus, dus bericht je dat prominent. Maar er is meer in, uh, aan de hand in uh, Bokstel. Klopt. Het uh, is niet zomaar een komkommer in de zomer om de met uh, naast de klinkers te vullen. Er zijn namelijk barsten in de coalitie Bokstel door het schaligasdossier. En dan hebben we het over iets anders. Dan, heb dan, je dan het over is er een, heel... een breuk in het college. Die is er nog niet. Wij hopen daar morgen meer nieuws over te kunnen brengen. Vanmiddag zijn er nog allerlei uh, besprekingen hebben wij begrepen. Dus we zitten er bovenop. Het ja, schuiligas is iets wat wij eigenlijk al sinds de eerste ontwikkelingen uh, naar buiten kwamen over schaliegas En ook er plannen waren om hier proefboringen te gaan doen in Bokstel. Uh, ja, volgen we dat op de voet? En, uh, ja, als lokale krant kun je dat niet negeren. En uh, ja, moet je dat vanuit alle op, uh, kanten belichten. Dus vanuit het gemeentehuis, maar ook juist vanuit de burger... Want die mensen zijn bevreesd dat die behoorlijk bij hun in de achtertuin komen. En zitten ze nu in het gemeentehuis naast die bevreesde burgers te bibberen... voor de berichtgeving van Brabant Centrum in zaken Schalingas Gate? Nou, ik hoop het dat ze zitten te bibberen. Het is in ieder geval zo dat wij uh, uh, in ieder geval vandaag contact hebben met uh, alle betrokkenen. Hè? Dat is twee partijen binnen de coalitie van vier... Uh, ja, we heb hebben toch een meningsverschil over hoe het zo is kunnen komen met het verlenen van een vergunning voor proefboringen. En, uh... Ja, jullie... Ik heb zo'n idee dat de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014 uh, hier een rol in spelen. Ze gaan aan het schaligas, sommige mensen. Maar ja. zijn jullie um, zo geëngageerd dat je dat ook heel duidelijk laat blijken? Uh, uh, hebben jullie een stellingnamen? Hebben jullie, uh, is er een, een commentaar van Mark Kleuntjes in zijn abonneekrant? Het, dat is het, he, het commentaar komt ook morgen. Ja. Tenminste aangaande de perikelen die nu binnen de coalitie spelen. Even heel kort, vertel. Wat, wat komt erin? Het commentaar is nog niet geschreven. Nee, maar het hangt heel erg af van uh, wat er vanmiddag uh, uh, gaat uitkomen. Maar het zal wel een link zijn naar uh, toch het, het idee dat er politiek al het een en ander uh, wat voorbeschikkingen zijn richting uh, uh, gemeenteraadsverkiezingen. Uiteraard ja. Met schaligas als een heet hangijzer. Uh, Ad Moerman, jij bent heel erg lang directeur, of redacteur geweest bij het Utrechtse Nieuwsblad. Economie onder andere gedaan. Correct. Zit in Culemborg, daar onder de rook van Utrecht. Daar ook een Culemborgse krant is. He, een, een nieuwsblad, uh, een goed nieuwsblad. Maar uh, die... Gaan ook langzaam onderuit. En dan kom jij met zo'n initiatief voor Culemborg.nieuws.nl. Maar je zit ook naar Brabant Centrum te kijken. Ja, dat is nog eens een ouderwetse goede krant maken. Maar de tijden zijn anders. En nou, dwingen jou en jullie als andere mensen in Nederland om iets dergelijks te gaan doen? Nee. Wij, uh, ik vertegenwoordig een uh, clubje mensen in Culemborg. Uh, dat uh, signaleerde dat uh, de lokale journalistiek hard achteruit hobbelt. En uh, het idee achter Culemborg Nieuws, punt nu, is om, uh, om het zelf beter te gaan doen, om het met elkaar beter te gaan organiseren. Culemborg Nieuws is een uh, stichting en die stichting die probeert uh, op basis van vrijwilligheid uh, mensen over te halen om een centje bij te dragen om de lokale journalistiek weer te gaan financieren. Want dat is het probleem volgens mij. En is een soort crowdfunding zoals, crowdfunding, zoals uh, ook de correspondent nu probeert... Hè? Uh, in een wat groter verband? Precies, en wij proberen het in een wat kleiner verband. En daar hebben we dit jaar voor uitgetrokken... en aan het eind van het jaar uh, zal gaan blijken of dit uh, projectje gelukt is of niet. Doe je dit nou uit nood? Omdat je zelf ook gewoon aan de slag moet blijven? Zoals uh, nogal veel journalisten doen. Er zijn veel journalisten die uh, te weinig werk hebben. Ik heb ook te weinig werk. Dus dat is een, uh, een reden. Andere reden is dat het... Uh, uh, uh, wij constateren uh, toch wel vrij veel onvrede in Culemborg. Waarover? Uh, over de nieuwsberichtgeving. Uh, het is te laat, het is onvolledig, het is niet goed, het is uh, slap. Maar die wethouder in Kulenborg kan maar doorgaan die met de door. Precies, die, nou, als die schaligas zou hebben, zou die ermee doorgaan, inderdaad. Ook dat nog? Uh, uh, en uh, het wordt onvoldoende kritisch gevolgd. Dus het, uh, en, en dat proberen we te verbeteren. Zegt Anton hier, wordt in dit kleine pieterpeuterige landje... niet een beetje erg veel nieuws gemaakt? Is er niet een overvoering aan de gang? Logisch dat er niet naar alles geluisterd en gekeken wordt. Er is geen plaats voor alles. Maar Friesland doet hier echt een uitzondering, mede door de taal. Ja, dat soort sentiment. Eh, nou ja, ik denk, eh, Mark Kleuntjes, dat jij zowel je kanttekening bij een dergelijke opmerking hebt. Want je doet wel degelijk iets zinnigs. Onder andere over ja, de klinkers en over Schaliegas in Bokstol. Doen, wij doen heel veel zinnigs. En dat doen we al sinds 1944, dat onze krant als abonnementenkrant inderdaad bestaat. Het is gewoon belangrijk in mijn optiek om uh, onze lezers, de inwoners van Borstel zo breed mogelijk te informeren. En dat, dat kan over klinkers gaan, dat kan ook over een belangrijke voetbalwedstrijd gaan. Maar denk ik nog belangrijker, uh, het volgen wat de politiek reilt en zeilt. En nou ja, wat, zoals in Culemborg is hier, dat wat, heb je ja, ook mee ja, aan ja, geluisterd, ja, ja. is er duidelijk een inhaalslag nodig. Want ja. daar is de uh, lokale waakzaamheid van de ja. lokale argussen uh, achteruit gegaan. Ja, de luizen in de pels is uitstervende in Culemborg. Nou, in die zin is het dus prettig dat, dat ik uh, zie dat in de raadzaal in Bokstel... en of het dan om een commissievergadering gaat of een raadsvergadering of een informatieavond dat daar de pers, en dan heb ik het over de lokale media... Brabant Centrum, maar ook eh, het regionaal Dagblad... gewoon wel vertegenwoordigd is. Daar wel, en er komt een commentaar. Quint Kik is aan de telefoon als onderzoeker... bij Stimuleringsfonds voor de pers En die is onder andere met een aantal anderen bezig... met de analyse van de inhoud van lokale nieuwsberichten... op het internet in ruim 80 gemeenten. Dat eh, rapport moet eh, binnenkort uitkomen, Quint Kik? Ja, dat klopt. Dat en hoe klopt zit het met die op, inhoud? En hoe zit het met die inhoud? Nou, ik kan nog niet uh, heel veel daarover zeggen. We zitten nog uh, midden in de analyse. We zijn het rapport aan het schrijven wat op 3 september uh, in Nieuwspoort gepresenteerd zal gaan worden. En wat we inderdaad gedaan hebben, is in 80 gemeenten gekeken naar alle uh, daar beschikbare online nieuwsmedia. En daar hebben we berichten geteld, dat is één. En daarbinnen hebben we gekeken hoeveel van die berichten er gaan over lokaal beleid. En wat kun je daaruit opmaken over de teloorgang van de luis in de pels? No vooralsnog, uh, dus, dus, dus heel weinig, we hebben nog geen exacte cijfers. Uh, een aantal uh, dingen die je wel duidelijk naar voren ziet komen, is dat uh, er met name in gemeenten kleiner dan 50.000 inwoners, uh, ja, die komen er wel stukken bekaarder van af dan, dan de wat grotere gemeenten. Dat, dat, dat zie je wel. Je ziet in dat soort gemeenten ook, de, de, nou ja, de, ja, dat is echt. een van onze hypothese, die moeten we dus nog gaan aantonen, dat in dat soort gemeenten lokale omroepen, weekbladen, want je moet je denken aan huis-en-huisbladen, nieuwsbladen en hyperlocals. Dat zijn dus zelfstandige initiatieven zoals het initiatief van Ad Moerman voor Culemborg. Die, die, ja, in hoeverre die in dat gat springen, daar kunnen we straks een antwoord op geven. Ja, maar dat gat is er dus. Maar jij bent het uh, zo te horen ook wel eens met Ad Moerman... dat die inhaalslogslag moet worden gemaakt. Dat is in een algemeen gemeentelijk democratisch belang... Ja, absoluut. Beslist. Dat is het trekpunt ook van ons onderzoek. Er wordt veel geroepen over de het teleurgang van de journalistiek in de regio. Dat er gemeenten zouden zijn waar, uh, ja, die dus onvoldoende onder de loep genomen worden, het lokaal bestuur. Uh, en ja, dat, dat durf ik uh, zonder meer te beamen. Alleen ja, de ene gemeente is de andere niet. En wat wij proberen is om daar, ja, om daar een lijn in te ontdekken. Geldt dat met name voor die kleinere gemeenten? Ik denk dat... Uh, ja, de, de, de, de, de, de gemeente waar Ad actief is wel een, een, een heel typisch voorbeeld is. Want het is een gemeente die ja, op de grens van de twee provincies ligt. En zo heb je er inderdaad, met name Noord-Brabant en Zuid-Holland en Gelderland heel veel, die vallen een beetje tussen de wal en het schip. Maar in Kulmborg... dus de, de ver van het centrum van het uh, regionaal dagblad of de regionale ja. omroep. En die moeten het dus echt hebben van, van lokale initiatieven. En als die er niet zijn, ja dan, uh, dan is het inderdaad, uh, dat, dan is het, dan is het, het controleren van het. Het lokaal bestuurkind van de rekening. Ja. Ja, heel duidelijk. Het, het is ook, ook duidelijk gelet op het initiatief van Ad Moerman, dat het van onderop komt, uit eigen initiatief. Jullie presenteren hmm. dat onderzoek binnenkort ook in Nieuwsport. Ik hoop dat we er met op. lijn 1 nog, ook nog iets aan kunnen doen begin september. Maar eh, één ja. ding is zeker, van Den Haag moet je het niet hebben. Het komt gewoon van de mensen zelf, Ad Moerman. Ik denk... uh, sorry? Ja, nog even. Uh, even. Nee, sorry. Ik dacht dat je de vraag Nee, nee, ja, ja, Quint, had nou, zelf... nog, nog even, Quint. Nee, ja, ik denk inderdaad mede van onderop, maar ik denk ook zeker dat de overheid daar een belangrijke rol in speelt. Want de overheid is bijvoorbeeld op lokaal gebied financier van lokale omroepen. En onlangs werd bekend dat veel lokale omroepen met financiële problemen uh, uh, ja, uh, uh, te maken hebben. En ja, ik denk dat een gemeente die uh, roept dat het uh, een, een godspe is dat er geen journalisten meer op de tribune zit... Uh, zich moet afvragen of ze daar misschien niet toch ook zelf nog een betekenis in hebben. Niet alleen die gemeente hoor, zeker ook het de, de, de, de, de individu zelf wat, wat iets van... van, van ja, idealisme aan de dag zou moeten leggen. Maar daar kan het niet alleen van komen. Nou ja goed, daar zijn diverse belangen uh, aan de hand. Uh, daar um, komen ook wel uh, hele frappante schrijnende dingen voor. Als wat uh, allerlei Wolfsen in Utrecht allemaal heeft meegemaakt. Uh, ook met eigen onhandigheid. Maar uh, dat is een ander verhaal in die hele belangenafweging. Ik dank jou wel um, voor, voor uh, je medewerking. Kijk, we komen er met lijn 1 wel op terug tegen de tijd dat het rapport uit is. Maar Mark Kleuntjes, hij geeft ook wel iets heel duidelijks aan. Uh, vaak hebben die regionale overheden ook belangen in hun regionale pers. Uh, annexeren dat soms, sturen dat wat. Uh, is jouw onafhankelijkheid wat dat betreft wel gewaarborgd in Brabant Centrum? Die is uh, gewaarborgd. Wij zijn uh, een, een... Een krant die uh, verder geen subsidie van de, van de gemeente of welke instantie dan ook krijgt. Dus in die zin zijn wij een onafhankelijke krant die, die kan, wil en mag berichten over alle items die, uh, die er zijn. En We voelen ons ook niet geremd om uh, als het kritisch is, kritisch te moeten zijn. En de crowd, het publiek betaalt ook mee, hè? want jullie zijn niet gratis. Wij zijn niet gratis. Wij zijn een uh, abonnementenkrant. En uh, ja, toch een, een kleine 70% van de inwoners van Bokstel leest onze krant. En, uh, nou ja, goed, dat maakt het ook, ook nodig, vind ik, om als redactie... Hoe groot je oplagen, wat dat betreft? Uh, 9.000 kranten. Ja. hebben we het over. Ja. Ja. En daar kun je toch mee bedruipen, ook gelet op. Ja. Met die mensen. Auke van is aan de telefoon, die maakt elke dag een ochtendshow voor alle oproepen in Twente. Uh, Auke, ja. heb je, ben, ja. jij, ben jij in nood of uh, kan jij het als luis in de pels toch wel trekken daar in Twente, in het oosten? Nou, ja, we zijn daar sinds uh, februari zijn we mee begonnen met die, uh, met die ochtendshow. En uh, wat ik nu al merk is dat daar heel veel heel veel positieve reacties op komen van mensen. Wat breng jij? Alweer... Wat, wat, wat, wat breng jij? Ik uh, ben de presentator van het programma. Ik loop nou, even een bus, hoor. Dus <laughs> nou, ik kan ben niet de presentator van het programma zijn. en we zijn daar in februari mee begonnen. Ja. En uh, het mooie is dat wij dus tegelijkertijd, dat mijn programma dus nu tegelijkertijd op 10 lokale omroepen te horen zijn. En uh, het lokale nieuws wordt dan ook uitgezonden uh, op iedere, in iedere gemeente. Dus als je in Hengelo bent, hoort hengeloos nieuws. En als je in Haaksberg bent, hoort Haaksbergs nieuws. En Enschede, Enschedees nieuws. Dus zo komt die lokale tint komt dan weer heel erg naar boven toe. En dat dat klinkt, heel, dat klinkt heel erg divers. En dat klinkt naar iets wat ook uh, toekomstmuziek heeft. Naast de berichtgeving. Nu te horen tussen 7 en 10. Uh, maar uiteindelijk wordt er wel gekeken naar een situatie. Dus dat je een volledige programmering hebt op al die lokale omroepen in Trenten van 7 tot 7 bijvoorbeeld. Ja. Daar, daar, daar hoor ik dus aan dat er iets nieuws ontstaat. Dus ook jullie particuliere initiatief? Ja, ja uiteindelijk wel. Uh, we zijn toch met een vrij klein groepje begonnen. We zijn nog steeds met een vrij. Een kleine groep daar echt actief mee bezig, uh, zeg maar de fulltimers. En daarnaast natuurlijk alle vrijwilligers die daar uh, hun vrije tijd in stoppen om bijvoorbeeld het lokale nieuws in te lezen of uh, berichten in te typen of dat soort zaken. Dus dat, dat, dat regelen zij allemaal. Dus het is echt die samenwerking die we dus aan willen gaan en daar zijn we mee bezig en dat gaat steeds uh, gaat beter. Ja. Dankjewel Auken, dat klinkt naar elan, dat klinkt naar zelfwerkzaamheid, uh, dat klinkt naar betrokkenheid. En dat is ook zo in Culemborg, Ad Moerman. Alleen is het een nog behoorlijke vechtpartij, ook straks als je weer terug bent. Nou het is vooral een leuk project. Uh, als het lukt dan is het uh, mooi meegenomen en als het niet lukt dan gaan we weer wat anders doen. Dat het klinkt nou, ook, ja, ook nog, nog wat terughoudend. Ja, want uh, het is, uh, in mijn beleving is het maar de vraag of de samenleving uh, zich op dit moment al voldoende beseft dat lokale journalistiek, dat het gewoon werk is dat betaald moet worden. En als daar geen geld voor komt, dan uh, komt die lokale journalistiek ook niet terug. Hoe is het met de mensen in Culemborg? Je hebt het al eens verteld. Dat nou, ze het een en ander missen. Begin ja, ging je te merken dat ze het willen. Nou, op basis van het idee in januari gepresenteerd, of in december gepresenteerd... kwamen er uh, al uh, toch zeker 100 aanmeldingen binnen van mensen die zeiden van... ja, ik heb daar geld voor over. En omdat er uh, op dat moment zo'n 3.500, 4.000 euro op jaarbasis binnenkwam hebben wij gedacht van nou, dan gaan we door, want dan moet dit levensvatbaar kunnen zijn. Het is er wel, die behoefte is er. De behoefte is er, alleen de Het vraag is... is of mensen inzien dat ze er ook voor moeten betalen. Het is vechten van onderop met een wisselwerking van publiek en media redacties. Lijn 1.